Uh, ...gaat. Ja, um, zeker weten. Nog even ja. een woord van uh, dank aan... Hotel.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 Middagtemperatuur zo'n 21 graden. Morgen regenachtige maximaal 19 graden en na het weekend blijft het wisselvallig en koel. Cool. Dit was het Nieuws. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat tussen Eembrug en knoop het 8 kilometer na een ongeluk met een paardentrailer. Bij knoop het Hoevelaken zijn daardoor twee rijstroken dicht. A15 Nijmegen richting Rotterdam, tussen Afrit Leerdam en knoop het Gorkem 9 kilometer. Verkeer vanuit Arnhem of Nijmegen. Onderweg naar Rotterdam kan beter de Borden Den Bosch Waalwijk volgen.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 op de kocht 34 tot 36 in Zandvoort. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Met nu de Muziekboulevard. Op vijf uur morgens is het hele stil al in de weer de ze gaan naar Spaartio's en pa die zegt dat het verkeer Mama zegt dat er man een oude zijze ze is. En dan roept zij uit, dan kent de zee, ze is hier zo fris. Ze plaatst de deelt, mijn brede zwier, haar je op kom op. Maar potloom roept ze geel, de zee zit in mijn openlade zand.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 In de Helmenstraat nummer ja. twee. Dus dat ja. was, is dat winkelhuis op de hoek. Wat later heeft daar klokkers, de drogisten nog. Ja. Ik geloof Hooi nog een, een slijterij. Ook, maar zeker. even voor de luisteraars dat ze een beetje idee hebben waar dat pand was. Ja. En in mijn tijd, toen ik in de Helmenstraat woonde, was aan de overkant Bakker Paap.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 Mijn zuster Bokma die was daar al bij. Dat was de verloskundige. Allemachtig. Ik heb een hele mooie foto van jou gekregen. Dat wil zeggen te leen. Ik heb hem ook door Arie van het genootschap laten inscannen. Ja. En vertel me eens eventjes, of vertel eigenlijk aan de luisteraars... wat je op die foto ziet. Want het is wel een hele bijzondere foto. Ja.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 En ook nog wat gist.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 Maar oud van die, van die koeken kon je ook niet meer verbruiken, gebruiken. Dus we deden ze daarmee. Die gooiden ze in, gingen ze naar de Harem en dan gooiden ze het daar in de Leidse vaart. Want ze moesten het kwijt. Naar nou, Harem in de Leidse vaart? Ja, ja, ja het is raar. En, uh, het is uh, uh, echt uh, zo gebeurd. Dat geloof ik te ja. Maar jullie uh, kregen dan niet een extra sprits te eten?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 Spoot hij zo en dat vonden we een heerlijk stuk deeg in ons mond. Ja, want ja, die sprits heeft dat figuurtje ja, en dat, dat werd rol. dus uh, ja. gespoten. Ja. Goed, maar ja, uh, de, de tijd uh, nader werd oorlog ja. en wat gebeurde er met de bakkerij in de oorlog? Je moest er zo uit, je moest maar uitzien waar ik terecht kwam en dan moest je proberen om aan je brood te uh, komen, want er was helemaal niks.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 Maar het was eigenlijk de grootste nadigheid in de periode dat wij geleefd hebben in die oorlogstijd. Ja, maar je had toch uh, even dit blokje maken we even af, Roy. Dan ja. gaan we naar een muziekje. Uh, jij vertelde nog dat hij ondergedoken was in de kruipruimte. Ja, als, uh, ja want dan was er een, uh, een inval. Ali Voet, dat was een Nederlander. En die schoten zo door de kastdeuren. Het was die kleintjes, die huis was, de kanaalweg.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 In een coupé, dat is doffe ellende Ik breek zo wat mijn nek over de troep Wat een bende Een kind begint te kruisen Moet is moest jij gaat dan met één vinger op zijn broek staan wijzen Ergens in een hoek begint het zachtjes te roken Waarschijnlijk heeft er iemand een sigaar op gestoken. is net een dwaze film dus Nee, dat is ik voor Willem Ik licht tot poeder bij mijn eigen in de tuin Kom er en kwel In de eerste trein naar Zandvoort Oh, dit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 In Planoort Kort. En toen in die nou, dat heb ik al verteld: dat we in de Zeeser kwamen En er was ruimte zat. Dat was een hartstikke groot huis. En dat was wel fijn voor ons. Drie verdiepingen. Ja. Nee, jawel. De bakkerij. Dan naar boven de winkel. En daarachter woonden we in die kamer. En de keuken was er. En daarboven hadden we. Eén, twee, drie. Ja, drie slaapkamers.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 Uitkleden, douchen en aankleden. Met binnen twintig minuten, moest je eruit. En ik kwam. Nou, je werd er gewoon. Je werd in je blote kont, weet je. in de gang gezet. en je zocht het maar uit. Dus, maar dat douchen, joh, dat was heerlijk. En één keer in de week, nou. prachtig. Ja. Dat was nergens nog. geweldig, hè? Goed.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 Maar je, je, je, je zei dat je bij OSS... Dat uh... ben ik ook geweest. Daar zijn we niet van, Maar het was allemaal s'avonds, hè? Oh, ja, ja, ja. En dan gingen we in onze zwarte onderbroek en in uh, heempiaan. Dan gingen we uh, uh, gymnastiek met mevrouw en meneer Van Paget. En dat was natuurlijk altijd geweldig. Het waren reuzen. Zij een heel mooi piano spelen. Dus dan deden we ook muziek. En we, we waren ook met toestellen uh, op de brug en op de rekstokken en in de ringen.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 weer een toepasselijk liedje. Hey, ga je mee naar Zandvoort aan de Zee. En van wie is dat, Thomas? Of... Uh...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 En die was in het, uh, ons huis was die bezig. En er waren allemaal jonge gezinnen. Want er was een huisje leeg in de kanaalweg. En toen zegt hij tegen ons: Waarom komen jullie niet binnen? Dat doe je mee. Zeg, ja, maar wij zijn nog helemaal niet van, van, van, van prallen te gaan trouwen. Want we hadden net, nou zeg maar, twee, drie weken verkeer, Nee, we, weken, drie maanden verkering. Dus dan, hij zegt: Dat geeft hem niet. Dan weet je hoe het gaat. Nou, hij zegt: Doe nou maar mee. Nou, dat hebben we gedaan. Nou ja, en inderdaad, wij wonen dat huis. We hadden geen stuivers.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 Ja, je hebt dus uh, heel lang in de verzorging ja, uh, gewerkt. Ja, ja, en ik was uiteindelijk het uh, hoofd van de afdeling. En je in over Spanen. Ja, en je bent begonnen in Sterre der Zee. Precies. En het was de familie van Beem. Mevrouw van Beem die was daar de directrice. En haar man die werkte toen bij de Twintse Bank. Ja. Als ik het goed heb. Ja. Ja. Frans. Ja, precies. Dat was hun zoon. Oh, Frank. sorry. Ja, dat was hun zoon. He, ik weet niet hoe hij heet. Nou, maakt niet uit. Geeft niet uit.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 Karel, uh, die werkte, heb ik begrepen. Want ik heb Karel ook gesproken. En ja. Karel kan helaas, uh, dacht Karel, want je zit natuurlijk te luisteren... Uh, uh, niet uh, deze trap opkomen. Dat is het enige nadeel van deze studio. Ja. Maar die heeft dus bij Nol Verstegen gewerkt. Ja, en dan ging je ook naar het buitenland. Want dan was die de service En dan ging je daar die machines. Dat zijn die plastic tricks machines. werden toen gemaakt bij Nol Verstegen. Hoe dat nu is, want ze zitten nu in Noord. Dat zal ook nog wel zo zijn, natuurlijk. Maar eh, ja, daar heb je heel fijn gewerkt. Maar eh, die salaten, die gingen daar niet omhoog. Dus hij ging daar weg. En toen is hij bij de brigade. Die gaan werken, maar ja, dat was ook geen fitpot eigenlijk. Hij, werd ja. hij, hij ging werken in Nermuiden. In Nermuiden. Bij, ja. bij de bond. Precies, tot de treden van Drenkelingen, ja. Ja.